Kunnen betalen. Het BTW-tarief gaat de komende jaren omhoog van 5 naar 5. Tegen het voorstel is veel verzet, oppositie is tegen en heeft de meerderheid in de Japanse Senaat. Bovendien is een aantal leden van de regeringsfractie ook tegen. Het weer eerst bewolkt en een beetje motregen. Vanmiddag droog, dan breekt in het noorden de zon even door. Middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op taal 2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij de afritkerkdriel 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Na een ongeluk op taal 6 richting Muiden. Bij knoop het Muidenberg 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. En op taal 20 van Gouda naar Hoek van Holland. In Circus Zandvo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 seen it. Jazz. Met als starters vandaag Leonard Cohen van de nieuwe cd Old Ideas en daarvoor Amy Winehouse en Tony Bennett. En dat is nogal een kloof. De ene zanger die heel oud gaat worden en een indrukwekkend groot oeuvre heeft. En de andere zanger is die ook een indrukwekkend oeuvre heeft. Maar niet in hoeveelheid, maar slechts in het korte leven wat zij heeft gehad een aantal prachtige nummers hier uit heeft gebracht welkom bij Des vandaag met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg ja en vandaag is uh, uh, het alweer de twaalfde twee dagen voor Valentijnsdag Day en uh, bij het samenstellen van dit programma dacht ik gaan we daar aan meedoen aan deze commercie, natuurlijk doen we er niet aan mee maar wel een link want kijkend in de blijkt dat er een ongelooflijke hoeveelheid nummers die gezongen en gespeeld worden door de, de hele jazzwereld gaan over de liefde de ontluikende liefdes de verloren de bestaande enzovoort dus eh, wat mij betreft is mijn thema vandaag een beetje daarop eh, samengesteld en een mooie eh, representante daarvan is eh, ons alle Ella en die Elf Fitzgerald en die gaat zingen Oh, what a Night for Love. A marshmallow cloud silver lagoon Sun Time Ja, so I'll just live my life Of dreams ah. of oh. ah. yeah, I Can't Stop Loving You Het was een uh, mega hit van uh, Ray Charles Die heeft... ...onwaarschijnlijk veel muziek gemaakt... ...gevoelige muziek natuurlijk ook... Uh, ...heel veel soul, blues enzovoort... ...zijn... Uh, ...tot zijn drie toppers... ...Americhes, miljoenen verkopen... Uh, ...I Can't Stop Loving You... ...is de ene daarvan... ...Hit the road jig... En Georgia on my mind... ...Fred? Van uitzonderlijke klasse... ...vind ik toch wel de CD... ...Hidden Treasures, Verborgen Schatten van Amy Winehouse... ...ik heb hem afgelopen week gekocht... En ik heb hem verschillende keren gedraaid. En vandaag liet ik u al horen het duet van Amy met Tony Bennett in het begin. Maar nu laat ik u het intieme halftime nummer horen. Dat is een mooie samenwerking met Amir Questlove Thompson van The Roots. Simple, sweet guitar, ZANG was zangeres uh, Adel, piepjong, maar nu al een geweldige zangeres en gisteravond op de televisie te bewonderen bij een optreden, nu al in de Royal Hall in London. Ja, in mijn uh, programmering van vandaag, wat ik al eerder vertelde over Valentine's Day, heb ik een uh, aardige cd gevonden, dat uh, is... Een cd die heet Ode aan Benny Goodman. En daarin uh, soleert de Nederlandse Benny Goodman Bernard Berghout. En die heeft destijds opgenomen. Samen met het trio van uh, Pim Jacobs en Frits Landersberg. De man die hier in het trio speelt in uh, Jazz in de Krocht. En Gider is Wim Overgaal. Uh, en daar is een mooi cd van gekomen. En daarvan heb ik gekozen het nummer Love is just around the corner. Funny Valentine, dat is natuurlijk het uh, thema waar het uh, vandaag om draait Gespeeld door de big band van Buddy Rich We denken altijd dat uh, Buddy Rich natuurlijk de rammer is En die geweldige spetterende dingen heeft Maar hij kan ook mooie arrangementen maken En een mooie slow motion muziek noem ik het altijd maken Dan stappen we nu over, wel in ons thema over de liefde Naar uh, Ramsey Lewis Die uh, speelt een uh, Beatle nummer and I love her. van de cd van Amy Winehouse de opera en uh, de cd heet Hidden Treasures oftewel uh, Verborgen Schatten Oude Wilkum werd vooral opgewekt, uh, gebracht en fris neergezet door de reggie die erin zat een beetje populair, maar wel heerlijk ik heb in elk geval even meegewiegd ook een man die populaire nummers kon brengen, maar ook een hele aparte figuur was was de op 59 jaar overleden Willie DeVille Volgens mij heeft hij ook nog hier in het in Haarnem opgetreden. Hij is drie keer getrouwd geweest. En als je hem ook zag staan op het toneel, dat was een hele aparte man. Maar hij is niet meer bij ons. Alhoewel, laten we gaan luisteren naar hem met Cup a Little Bit Closer. In een little café just the other side of the border.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 In my arms she felt so inviting And I couldn't resist just the one little kiss so exciting And I heard the guitar player say I'm on those on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard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 een little bit closer Willie De Ville nog steeds in ons uh, thema van vandaag uh, Valentine's Day, allemaal stukken die uh, waarvan de titel relateert en verwijst naar Valentijnsdag. Day, zo ook het volgende Count Basie en Oscar Peterson twee helden die samen uh, uh, iets hebben opgenomen I'm confessing that I love you De tonen van Kant Oscar Peterson, Am Confessant dat en lager nemen wij afscheid van u, Althans voor het eerste. Na de nieuwsberichten zijn we weer bij terug bij Fred Kroonsberg, Peter Wendel, voor het tweede deel van ZFM